netwerk van Gaddafi-aanhangers. In de Verenigde Staten hebben uitspraken van een republikeinse politicus tot ophef geleid. Kandidaat-senator Todd Akin zei in een tv-interview dat vrouwen zelden zwanger worden als ze worden verkracht. Volgens Eken heeft het lichaam van een vrouw mechanismen om dat hele ding uit te schakelen. De uitspraak van Eken leverde hem veel kritiek op. Zijn democratische tegenkandidaat McCaskill vindt de opmerkingen kwetsend voor slachtoffers van verkrachting. Eken zelf zegt dat hij zich versprak en dat de spontane uitspraken niet weergeven hoezeer hij meevoelt met slachtoffers van verkrachting en mishandeling.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 KRO. De nacht van het goede leven. Francis Broekhuizen. Ja, wij zijn terug. Tweede uur van de nacht van het goede leven. En uh, Fullcrate en Mar die zijn nu nog een beetje aan het hangen met nootjes en een drankje. En even te chillen. Jongens, onwijs bedankt. Hè? Ik vind het echt gek. Nou, Laat me wat horen hoor. Je mag nog wat zeggen. <laughs> nou, thanks dat we hier mochten zijn. Altijd leuk als... Um... Ik geef Eigenlijk. een shout-out aan m'n zo'n Kees. Ik denk dat we hier mochten zijn, ons ding konden doen. Altijd en, leuk als en, mensen in Nederland uh, sporten. En kom uh, alsjeblieft terug. Zeker, ja, gaan we, we het zeker doen. doen. Oké, okay, ik, ga, ik ga even vertellen wat we in het tweede uur gaan doen. Want zoals ik u in het eerste uur al vertelde... is onze eigen Adeline de komende drie weken nog op vakantie. Maar u hoeft haar deze nacht niet te missen. Want we gaan nu een dikke 50 minuten luisteren... naar een herhaling van de nacht met Adeline van 5 oktober 2009. Dit was namelijk voor mij de eerste kennismaking met het programma en wat een bijzondere toevalligheid. Nu hang ik niet met mijn oren aan een transistor radiootje, maar zit ik aan deze kant van de microfoon en ben uw gids in de nacht. En wat kan ik anders doen dan een kleine ere brengen aan die bijzondere uitzending en zeker die bijzondere vrouw. Ik lag toen na een iets te overmoedige afdaling van een Franse berg om een racefiets met een gebroken arm helemaal ingewikkeld in een gipskorset in bed en ik kon de slaap niet vatten. Zo vreselijk jeukte dat concert. Ja, en wat doe je als je niet kunt slapen? Dan luister je onder andere naar de radio. Dat is iets wat ik graag en veel doe. En zo bleef ik bij die bijzondere openingstune hangen. Hoorde ik de donkerbruine, vrolijke stem van Adeline. Heerlijke muziek en de kwinkelerende uitleg van ingenieur Vandermeulen. Meulen. En trouwe luisteraars van ons programma, ik zei het al in het eerste uur... hebben natuurlijk net voor de zomerstop live bij ons in de studio gehoord... met zijn band West Hell 5. Laten we snel teruggaan... Terug in de tijd. Terug naar Dierendag 2009. Laten we gaan luisteren naar die beestachtige, lekker, lekkere plaatjes... van Ingenieur van de Meulen in de Nacht herhaald. Kom maar op met die tune, dokter Bongo Brain.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 Welkom, welkom, lieve luisteraars. Dierendag is net een uurtje over, maar bij mij thuis is het elke dag dierendag met twee honden drie katten. En een heleboel vlooien. Dus we zetten hem vannacht hier nog even door. Ja, dierendag dus. Tot twee uur. En wie kan ik daar beter voor vragen dan onze Mikkel, onze ingenieur Vannermuilen. Met zijn onuitputtelijke platenkoffer. Welkom, Mikkel. Woef, woef, woef. Hallo, Adeline. Hé, hey, hey, je komt net uit Ierland. Ja, ik, uh, ik was net op tijd hier uh, in de studio. Het was even een race, maar... Uh, Meen je dat? Je lastige... bent vanavond teruggekomen? Ja, echt. ik ben vanavond teruggekomen, dus ik moest even snel naar huis... de koffer met platen halen en uh, in de auto gestapt hier naartoe. Net op tijd, dus... Uh, nou, ga je straks vertellen wat je daar gedaan okay. hebt. Kom eerst maar eens met een lekker, heel lekker hondenplaatje. Oké, okay, komt-ie. Ja! de paarden, blaffende kippen en brullende muizen in ja. het programma. Hoe heet het? Deze, deze de Barkers? Ja, de, de Beatle Barkers. Dat is een heel album vol met... Uh, ja. Ja. Allemaal Beatle muziek. In. Ik heb al wat eerder in deze programma's... Maar deze is perfect. Deze is goed, hè? Deze is heel fijn. Vertellen ze iets nog even over de Beatle Barkers. Wie waren dat? Dat, ja, dat is een groot mysterie. Je ziet een, een hoes met uh, een paar getekende honden... met gitaren en voor de rest staat er totaal geen informatie op. Dus het zal wel een groepje stoonde 16 geweest <lacht> <lacht> Eenmalig ding. Nou, ik zat hem net te vertellen over, over dieren. Want heb je huisdieren? Nee, ja, nou we hebben helaas wel uh, wat muizen rondlopen af en toe. Vanavond uh, ontdekten ontdekte we Eentje in de slaapkamer, dus dat was eventjes... En jouw vrouw was helemaal... Voel dierendag. Nee, ja, ja, ja. Ja, nee. nee, die baalde als een stekker. Ja. ja, dat is... En toen vertelde ik even mijn verhaal. Ja, nou, dat is echt... Ga je dat even vertellen? Zal ik het vertellen? Nou ja, kijk, ik, ik, ik woon beneden, hè. In, in een ja. huis dat bijna instort, met een hele slechte fundering. En daar zitten heel veel ratten. Ja, maar dat is toch ongelooflijk. Maar ik heb dus twee honden en drie katten. Maar die, die, die ratten, dat gaan ze niet echt achteraan. Dat dus vind je het niet zo uh, Nee, dus het enige wat wij kunnen doen, is we hebben wel de GGGD, weet je wel. Want die komen dan wel graag. Dus als je ratten hebt, want dat is toch echt niet best. Ja... Maar um, nee, die, die stoor je dan van die trommels. En dan doe je dus op een gegeven moment een la open. Ja. En ligt er een dode rat? Ligt er een dode rat? Oh. Oh. Maar ik heb ook wel eens een la open gedaan. dat die eruit sprong. Oh, oh mijn God. ja. Ze zoeken ja. kleine holtes op. Ons ja, verte. jongen, wat het is daaronder. en dat gaat allemaal zo naar het Oosterpark. Het is in Amsterdam Oosten. Dus er zitten ook allemaal. Dat is één grote rattenbende. Maar goed, oh. op een gegeven moment hadden ze dan, was er een rat. en die viel uit een. Nee. Van, van het plafond, want we hadden een dingetje weggehaald en in de wc. En hij viel naar beneden. En hij, die, die honden achter adem. Ja, en, ja. en die ging het hij zo bij alle schoenen. En ze nou, dus kon het niet pakken. Ik denk, oh, die is dan weer daaronder. Maar er zijn ook ja. allemaal gaten, dit en dat. Ja. En de volgende dag wil ik mijn laars aandoen. Zeg. Ja. Zat, nou in... Zat zo wat in mijn laars? Ah, nee, dat is toch weer... Nou, dat is echt wel... Een... Ja, heel erg. Als ik, als ik er nog aan denk, krijg ik het helemaal koud in mijn. Het is wel een heel mooi dierendagverhaal. Dus ja, daarom, ja. Heel mooi, ja. <laughs> Wij zijn dol op dieren. Ja, mijn man heeft me toen doodgeslagen, sorry. <laughs> <laughs> met een hamer. <laughs> Oké. Okay. Ik zou een hele lange plank nemen, maar met een hamer, dan moet je wel dichtbij komen. Ja, op. precies, ja. Oeh. Nou goed. Het ga nog maar een plaatje. Oké, okay, dit is Big Mama Thornton met het origineel van You Ain't Nothing But a Hound Dog. You, ain't... you ain't nothing but... Fantastisch, ja, 1954. Hartstikke lekker plaatje. Wat gaan we nu doen? Ja, een plaatje opzetten. Ja. <lacht> <lacht> uh, ik heb al wat klaar liggen. Ja, dus je, ja nu eindelijk je pick upje ja, hè? Dit, want is, is... dit is mijn moment. Ja, ik die, heb pick staat hele... klaar, de naald ligt er eigenlijk al op. Ja. Um, weer een dierplaat, uh, Slim Gaia. En die mm, speelde veel samen met... Eerst had je Slim en Slam, een duo. Ja. Later had je Slim en Bam. Dat is een andere bassist. En uh, die twee die namen op Rooster Rock. Chicken with them. Daar gaat mijn grote held. En nu verraad ik dus echt mijn leeftijd. Want hier, hier zat ik aangekluisterd bij de buizen. <lacht> Rollhide, dus, en dat is al 100 jaar geleden. Ik was helemaal wild. 200. Gil Favor. Oh ja. Ik weet niet of dat nou de acteursnaam was, of dat hij dat speelde. Maar in ieder geval, hij is verdronken. Hè? Maar, terwijl hij aan, aan het varen was op de Amazone, kan je dat herinneren? Jij bent veel te jong. Uh, tut, uh, nou, <sindert> <tot> Tout... nou wijs maar weer eens hoe gevaarlijk de natuur kan zijn. Ja, precies. E. Want dan had je dan die, die jonge knul die nog steeds leeft, weet je nou? Um, weet die andere acteur nou? Die magere. Ah, kom op, jongens. <sindert> die, jongens. Die Dirty Harry van Dirty Harry, weet hij nou? Clint Eastwood, ja, jou, ah, dus, ja, dus Gil Faber en Clint. En ik viel helemaal niet op die Clint, maar op, op die oude baas. Ook oh, weet niet wat het over mij zegt, La maar goed. Maar, later dan maar, wel, natuurlijk. Nee, ik heb hem altijd gevonden die, die ja? Clint. Maar goed. Ja, hij lijkt op mij. Ah! Oh. Hé, <laughs> hey, vertel nog eventjes wat je in Ierland deed. Je hebt hier een, ik heb een, een Westport Arts Festival. Ja, op zich heb ik daar weinig van meegekregen. Maar we hadden een, uh, gisteren dus een uh, Amsterdam Beat Club feestje. In een hotel in de lobby. In Westport, en dat is helemaal anders. We kwamen uh... daar aan en het was uh, een soort congreszaal. Vol met taaltjes en stoelen. We hebben de hele middag lopen sjouwen met stoelen en uh, lichten opgehangen. En alles moest gedaan worden. Om een beetje een sfeer te bouwen. Moest een sfeer uh, gecreëerd worden. Maar ze hadden het heel erg leuk uh, bekendgemaakt. Het is een stadje West. Point. Point. Westport, ja, ja. Het ligt helemaal aan de westkust van... 6.000 inwoners of zo, 8.000, allemaal vissers. Nederland, ja, ja. Uh, Maar de hele streek was, uh, was overal bekendgemaakt en iedereen kwam er naartoe van, wauw, er gebeurt wat. En daar hebben we dan uh, muziek gedraaid, de clips van, uh, van Lulu met Shout, weet je wel. Oh, wow, het is allemaal te zien op film. En uh, El Molino's Saxo was meegekomen. Dus die, die enge Mexicaanse dat worstelaar dat die ook nog saxofoon speelde. Precies, met zo'n worstelmasker op. Ja, ja, en dan onder dat masker zit heel toevallig, nou geen ja. idee, maar ja. die man kennen we. Precies, ja? nou het was allemaal hilarisch, sloeg in als een bom en we hadden natuurlijk ook weer wat burlesque en dat was, hadden mensen ook nog nooit gezien, dus dat werd een, uh, Want een beestenbende werd het. Wat, wat bedoel je man? Uh, ja, burlesque, dat heb ik ook al eens eerder uitgelegd, uh, jaren vijftig, striptisch eigenlijk, he, met een verhaaltje en uh, veel lingerie. En, en, uh, en heel netjes. En dat, ja, heel netjes en, en veel flauwekul. <laughs> <laughs> dus nee, dat, was, uh, dat ging erin ging er als, uh, als, als, als, als wortel voor een paard of zo. He, hoe okay. zeg je dat? <laughs> ja. Maar hoe kom je nou op het Westport Arts Festival terecht? <laughs> ja, dat is weer via... Ik draai maandelijks bijna, soms wel vaker in Dublin... En, uh, dus dan ga je naar Dublin en Ja, ga je mensen die, die, die, die komen daar ook en die vinden dat dan zo te gek. Die, dat is wel zo erg. Wat leuk. Als, ja, en ja. hoe kom je dan in Dublin terecht? Hoe lang is dat dan al? Dat is, nou, ik denk al drie jaar of zo dat we dat doen. We, Amsterdam Beat Club. Ja. ja. Ja. Dus doe jij samen met je partner... Uh... Ja, Charlie Rhythm. Ja, die gaat soms mee naar Dublin. Maar die heeft het ook druk natuurlijk. Dus, uh... Maar dan komen er weer lokale DJ's uh, als gast-DJ. het is ja, ontzettend leuk. Want wat las ik nou? Je hebt ook binnenkort weer een, een feest in... Uh, uh, nou, het gaat allemaal hartstikke ja. goed met die, met die georganiseerde feesten van jou. Allemaal dory. Maar merk je nou iets van die, van die kredietcrisis? Gaan die mensen ja, niet wat vaker naar de wc om een glaasje water te drinken in plaats nou, van een bar? Feestjes, onze feestjes zijn dus niet zo duur. Hè? Dat is misschien... Dat uh, zijn we toevallig op het goede moment. Dus dat is, uh, het is geen probleem. En mensen vinden aan de andere kant vinden het ook wel weer leuk om uh, chic te doen. En, en in crisissen wil je ja. des te meer feesten, toch? Ja, tuurlijk. Je <lacht> wil je verdriet vergeten. <lacht> oh, goed. Wat heb je klaar liggen um, van ik ben, Oh ja... Ik heb hier L. Wilson, een Northern Soul uh, nummer uit, 1969 geloof ik. The Snake. Down the path alongside the lake. A tender-hearted woman saw a poor half-frozen snake. His pretty colored skin had been all frosted with the dew. Oh well, she cried. I'll take you in, and I'll take care of you. Take me in, oh tender woman. Take me in for heaven's sake. Take All cozy in a curvature of silk And then laid him by the fireside With some honey and some milk Now she hurried home from her work that night As soon as she arrived Now she found that pretty snake she'd taken in Had been revived Take me in, oh tender woman Take me in, tender woman oh the, the snake Now she clutched him to her bosom You're so beautiful, she cried But if I hadn't brought you in By now you might have died Now she stroked him the pretty skin again and then kissed and held him tight but instead of saying thanks that snake gave her a vicious bite Ooh. take me in oh tender woman Bunny. take me in for heaven's sake 1968. Via Twitter heeft een luisteraar, en die heet Boek en Praat... die heeft nog wel een receptje voor een zeer smakelijk rattensoepje. Daar ben ik eigenlijk wel nieuwsgierig naar, dus laat dat maar eens even weten. Mail het maar naar hetgoedeleven.kro.nl. Dat lijkt mij een hele lekkere. Je hebt zo ontzettend veel lekkers bij, hè? Wat gaan we nu draaien. Um, het uh. is gewoon één grote kinderboerderij eigenlijk hier. Ja. <laughs> Heb je nog een geluidje? Kom eens, uh, Onno. <lacht> <lacht> All right. -ky. En wat voor geluid maakt een spin eigenlijk? Nou ja, um, volgens mij zijn die heel stil, maar ze zijn heel creepy crawly creatures, zijn het eigenlijk. Hè? En daar zingen de, zingt de hoe over met Boris the Spider. Look, he's up my Had hij nog nooit gehoord van The Who. Fantastisch. Ja, dit zijn BBC-opnames uit 1967. Dus dan ging ze naar de BBC-studio en het live inspelen. En dat werd live uitgezonden. Het is een prachtige oh. dubbel LP van The Who. Met ja, de ja, Met de BBC-sessions. Ja. oké. Oh, okay. Hele te gekke dingen. My dog's better than your dog. My dog's better than your And my dog's better than yours. My dog's bigger than your dog. My dog's smarter than yours. My dog's better cause he gets kennel wish. And my dog's better than yours. Stichtelijke gitaartjes ook wel heel erg goed. Nou, en dat hondje van ons maakt het wel. Trok het een beetje omhoog. Dit zijn TV-tunes. New and improved. The commercials. Giant economy size. Over 50 original tv -tunes. Wat fantastisch. kom je daar weer aan zo'n plaat? Ja. Nou ja, dat wil ik ook niet weten. <laughs> Wat heb je nu liggen? Ik zou liever een, een mooi nummertje draaien. Sweet little pussycat van Andre Williams. Niet Andy Williams. Maar nee, niet. nee. Andre Williams. Een lekkere zwarte man. Yeah. Oh fijn. a cat hey. Can I just love you hey. You wanna know why Lekker, die Andrew Williams. Um, jij, jij hebt nu iets uh, meegenomen, een cd van, uh, van een enge slangen. Uh, Wat is dit? Oh, je bent al die... Uh, Dat zijn uh, de Anaconda's. Ja? Amsterdamse surfband. Um, waar ik soms mee mag spelen, daar ben ik heel blij om. Op de sax. Oh, op de sax en de Theremin. Oh ja. En, um, nou, Anaconda's zijn natuurlijk uh, sla slangen, hè. Ja. Uh, nou, zij brengen een album uit binnenkort... En uh, daar kunnen we nu een première nummertje van draaien. Oh, ja. uh, wat verder een leuk nieuwtje is, is dat de Anaconda's een soundtrack gaan maken op Rocket Cinema in Amsterdam. Is dat? Vijf avonden dat bands um, live soundtracks bij bestaande films gaan maken. Zoals we in Paradiso al een aantal ja, jaar geleden ja, begon, begonnen zijn. precies. Ja, ja. Nou, en de Anaconda's gaan dan een uh, soundtrack maken bij King Kong versus Godzilla. Dat is een film, een Japanse film uit 63. Geweldige film. Heel camp. En uh, dat wordt heel leuk. Daar zijn we nu al mee bezig. Met uh, goede nummers bedenken om erbij te spelen. Dus veel werk. En het wordt nou, helemaal te gek. Ja, en doe je dat allemaal live dan? Want het een ja, film ja. is wel anderhalf ja, uur. Het wordt helemaal. Uh, ook de slome stukken gaan we mooi maken. En uh, ja, wordt helemaal te gek. 29 oktober in het stadsarchief Vijzelstraat. Oké, oh, dat gebouw is prachtig. Met laatst ik, uh, heb ik een rondleiding gehad. Erg leuk, heel mooi. Te gek. Want ik vroeg me af, is er een goede zaal? Want ik hoorde dat of, dus. Uh, is maar... er een goede zaal? Uh, ja, ik heb. Ik, uh... dus... Ja, er is een hele leuke zaal. Uh, de, de, want ze hebben daar. Um... Uh, ze zaten eerst ooit op de grachten, hè, die bank. En uh, ja. toen zijn ze verhuisd naar, de, naar het enorme gebouw op de Vijzelgracht. En de, de, de directie wilde die precies die, die zaal meenemen. Nou. En het was dus een soort klassieke met van die, van die muurschilderingen. Of nou ja, goed. Het ziet te er gek. niet uit. Maar goed, het is vast wel een leuk zaaltje te vinden. Maar goed, de anaconda's. Dus wat gaan we luisteren Wat Welk nummer? Um, dit nummer heet La Danse de Los Muertos. Okay. Go. So Zo krijg je die, uh, die avond... <lacht> krijg je me vol. Dat waren de anaconda's uit Amsterdam. Uh, met ja? op zakse... Uh, nou, dit nummer niet hoor. Spreek oh. niet mee. Het <lacht> is ook een van de mindere nummers. Ja, hij nee, is helemaal <lacht> te gek. <lacht> Goed. Um, wat heb je klaar liggen? Nou, zullen we nog een... Uh... Oh ja, eerst eventjes een, een leuke... Doe maar, die moet uh, dingetje even starten. Oh. Tiger, on the tiger, lost the tiger, seen the tiger, where's the tiger, look for the tiger, lost the tiger, has anybody seen that tiger, here the here get here to Hold so the dagger, hold the tiger, hold the tiger, hold the tiger, hold the tiger, hold the tiger, hold the tiger, hold the tiger. Deze man die dit zong, die was voor Pagina Nieuws? Ja, die, de gitaar, die de gitaar speelde. Het was zijn vrouw die zong. Ja, maar die gitaar voort. speelde. Ja. En dat was Les Paul, hè, onlangs overleden. De man, de grote gitaarvernieuwer. Ja, ja gitaar ontwikkeld. En uh, hij was ook de eerste of een van de eerste die dus... Uh, laag op laag uh, opnames maakte. Dus alles wat je hoorde, alle instrumenten, heeft hij zelf ingespeeld. Contabas en alles. Hij was de eerste die dat deed, ja, op die manier. Ja. Dat is vernieuwend. Oh. En daarvoor hoorde je. Uh, Ik <tie> ja, kan het nou, ja. nou dat niet meer zo goed. Woody Woodpecker. <laughs> Ik kan me dat herinneren, dan gingen we naar de Siniak in, in Den Haag. <laughs> Toen we klein waren. Als het dan niet zo mooi weer was, gingen we niet naar het strand. Maar dan gingen we helemaal van de Vogelwijk naar, naar de Binnenstad. De naar de Siniak ja. uh, wandelen. En dan de voorfilmpjes. En dan, dat was continu draaien. Ja. Dus je ging erin zitten totdat je weer hetzelfde terug zag komen. En dan veel Woody Woodpecker. Ja, ja. Nou goed, okay. Tunes. Um, in de, heb je trouwens huisdieren behalve die muis nooit gehad ook? Um, ik had vroeger heel veel. Uh, ik had een leguaan. Echt waar? Ja, ja, ja, dat heb ik. Uh, um, ja, dat was wel geweldig. Plunder heette die. En dit was een schatje, was dat. Wel 1,30 meter. 30. En. Uh, hoe toen, was toen, toen, toen woude ik, nou, toen was ik, even kijken, 14 of zo, toen heb ik echt, echt gigantische maanden uh, getuinierd overal in de buurt. En uh, auto's gewassen en krantenwijken, twee krantenwijken per dag. En uiteindelijk had ik genoeg geld om een leguaan aan te kopen. Zijn die dingen duur dan? Die dingen, die zijn, uh, ja, dat was toen geloof ik wel, uh, ja, weet ik veel, was wel duur, 200 gulden of zo. Jeetje. <laughs> en voelde je ouders het nee, goed? Was, Hij was meer dan ja, een meter en dan ja, liep bij jou in huis. Ja, ja maar het was een heel lief en uh, ja, echt een heel... Zijn ze eibaar dan? Een enorme knuffel. Ja, Meen een je niet. Ja. En uh, <clears throat> mij ook herkennen, weet je wel. En uh, Altijd Heer? op mijn hoofd zitten en dan gingen we de tuin in en dan ging ze zwemmen in, in, in, het, in het vijvertje. En uh, geweldig. Ja, Bo we, hadden, we hadden altijd veel beesten thuis. Bij je ouders thuis, ja. ja. En hoe lang heb hij hem gehad? Hoe lang heeft die... Die, hij? Uh, ja, dat werkt dan toch niet echt helemaal goed, hè? Nee. Helaas. Dus die is negen geworden, ze, geloof oh. ik. Dat is wel redelijk, maar in de natuur worden ze, geloof ik, als ze niet worden opgefroten, ja. worden ze iets van, kunnen ze 25 worden, geloof ik. Maar het zijn hele lieve, lieve beesten. Wat grappig. Ja, ja. ja er waren altijd schilpadden. En, en ik had ook altijd terraria met kikkers en toestanden. En... We hadden een kelder en daar zaten dan spinnen. En die haalde ik dan, dan weg. En die zet ik gewoon in mijn, in mijn kamertje. En want ik wilde een soort jungle room hebben. Ja. Dat vond ik spannend. het ja, ja, ja. Dus ik haalde gewoon spinnen. En die zet ik in mijn kamer. En ik had wandelende takken. En het moet vreselijk geweest zijn allemaal. Wat ja. grappig. Ja. ja. En is dat. Is dat een, is helemaal overgegaan. Want ik, ja. als je nu helemaal geen huisdieren nee. meer hebt. Nee, maar ik, ik hou niet zo van... We wonen nu ook hoog, of hoger, drie hoog of zo. En om dan zo'n beest daar neer te zetten. Ik vind... Laat die beesten lekker buiten lopen of zo. Ja. Ja. ja. Dat was in het, het parool van het weekend uh, bij de bijlagen. dat vond ik wel erg geestig. Een, een, een serie portretten van enorme honden... die dan gewoon ergens in Amsterdam oh, ja. wonen op ja, zo'n kleine... Ja, het kan dus wel. Nou ja, je moet het maar... Ja, die mensen leven heftig, he, voor die hoor. honden. Is, ja. Het ja. is dan bijna een soort partner of een kind of ik weet het niet. Maar goed, nee ze worden wel goed verzorgd, zag ik, maar ik, ik, ik vind het niks. Nee. Ik vind eigenlijk mijn eigen honden in de stad ook niks. Ik vind de ja, stad en beesten... Je gaan naar buiten en dan gaat hij een beetje poepen plassen en dan moet je dat weer opruimen. En ja, Dat ja, is raar? en dan... Ja, en het dan dan? belachelijk. Een hond in een stad. Nee, dat is... nee, Ik vind het eigenlijk belachelijk. En dan ga je naar het park en dan moet je... En, uh, mag je op dat mag ene veldje... Een vierkante meter Slaat mogen honden. op. Ja, ik ben zo dol op honden. Ja, ja ze zijn heel leuk Oké, okay, nou, laten we weer eens wat draaien. Zit hij maar te kletsen? Um, ja, het is, wat oh, had, ja, wat hadden we Je al had uh, Sam Boutera had je uitgekozen. Oh, ja, Wie is ja, dat? Wat ja, was ja, dat ja, voor dat iemand? Dat is de saxofonist van Louis Prima. En uh, die maakte ook zowel oplaten met uh, de band van Louis Prima. Dus dit is Sam Boutera met The Witnesses. En heeft een leuk dierenliedje, The Grasshopper. grasshopper hopped across the other grasshoppers back the rabbit and the turtle and the kangaroo they did the apple jack the alligators had a feast on tomato salad jack when one grasshopper hopped across the other grasshoppers back let him hop And spider spun a web and asked the fly to dance. The bullfrog and the beetle and the bumblebee said, What a fine romance! The moth flew too near the flame, hot sacroiliac. When the one grasshopper hopped across the other grasshopper's back, they needed space, they left this place to really dig this jive. Imagine that glow when Joe Scarecrow gave everybody five. Groundhog sweet, forgot the shade, the elephant ball the jack When one grasshopper hopped across, the other grasshoppers back, let him hop. Tambutera en de Witnesses, de grasshopper. Um, uh, ik weet. Uh, wacht even. Oh, dat wil ik je nog even zeggen. Want jij gaat. Uh, je hebt weer een feest, hè? En daar stond iets op. Wat deed je nou? Dat is de Yeehaw Hillbilly Hoedown. En dan heb je een etotheek? Ja. De e nou, dat heb ik niet. Dat zijn ja? um, twee mensen en um, die doen. Uh, uh, Martijn en Celina, die uh, hebben de etotheek, en dat is een soort alg, oh, ja, hoe zeg je dat, een, een, een, een compleet gebeuren is dat, dus je krijgt hapjes, maar je hebt ook een koptelefoon op, en dan krijg je bepaalde geluiden, of muziekjes, en je krijgt tekst en uitleg bij wat je eet, en het is een al in gebeuren. All in, uh, is, ik, ik al uh, in sensations. Teveel, ik ga nee, er nee. niet te veel over zeggen. Je moet het gewoon uh, meemaken. Dus Alle zintuigen worden geprikkeld. Alles wordt geprikkeld dus je ogen, je ja, smaak, ja, je oren. Ja. Oké. Okay. En lucht. Oh, leuk. Ja, grappig. En dat doen we dan op 16 oktober in de nieuwe Anita. Um, en er komt dus een heel Billy Who Down met Trigger. Dat is een country band. En Dead Sexy. Die doen. Dat zijn. Dat is een, ja, een wilde heel Billy, uh, zingende heel Billy met een zingende zaag erbij. Okay. Zingende heel Billy met zingende zaag. Nou, wat wil je nog meer? <laughs> <En> <laughs> dus dat, de... wordt ook, ja, geweldig. dat wordt ook weer geweldig. Back to the animals, wat heb je? Ik heb hier de stoertjes met Iggy Pop natuurlijk. Ja. I wanna be your dog. En draai dog eens om. Goed. Ja, we waren zo aan het houden hier. Nee, dat, dat, ik zit tegen die tafel aan ja, te stoten. Het ja. sloeg dat, over dat dus. Ik hoor Iggy. het niet. Ja, ja, ja. ja, ja. Okay. Oh. G'dang, g'dang. oh, goed. Uh, Iggy Pop, ja. Uh, I wanna be, I wanna be a dog. Maar uh, hij heeft al uh, een tijdje geleden heeft hij uitgelegd dat uh, voor hem een dog, als je dat omkeert, dat het iets anders is, hè? Nou goed. Ik had gehoopt. en ik zie dat het ook op je lijst staat. maar voor de zekerheid heb ik het zelf ook opgesnord. Ik hoop dat je ook nog eentje. een bekende tune zou draaien. van Jay Livingston en Ray Evans. Die hebben ze samen geschreven en gecomponeerd. Ze hadden nummers als Kesera, Serra. en ook die lullige Bonanza, weet je wel? Ja, ja. Bonanza! Maar ze hebben ook dit gemaakt: deze. Zo leuk. Hello, I'm Mr. Red. A horse is a horse, of course, of course, and no one can talk to a horse, of course, that is, of course, unless the horse is the famous Mr. A. Go right to the source and ask the horse. He'll give you the answer that you endorse. He's always on a steady course. Talk to Mr. A. Keep oyackety yak the streak and waste your time a day. But Mr. A will never speak unless he has something to say. A horse is a horse, of course, of course, and this one will talk to his voice, is horse. You ever heard of a talking horse? Well, listen to this. I am Mr. Ed. Dag Ed, dag Ed. <tied> <tied> uh, volgende nummer. Um, wel een obscuur nummer eigenlijk van de Beach Boys. Van hun LP, Friends uit 1968. Little Bird. Little Bird sang a song to me of how it began <laughs> <laughs> The trout in the shiny brook gave a woman love a look and told me not to worry about my love Aanzinnig, nooit ja. gehoord. Ja. Maar ja, ik heb wel heel veel niet gehoord, hoor. Ik vind het een heel lekker nummer. Psychedelisch. En waarmee gaan we eruit? Want ik zie dat de tijd uh, flies. van... Oh, o, drinkt alweer. Nou, um, ik denk een skiffel nummertje. Uh. Ja, in alle stijlen is natuurlijk iets heel veel over dieren opgenomen. Ja. Maar goed, hier hebben we Lanny Danneken met een nummer over stewball this year has a story about a racehorse called Stubo. Now Stubo was born down in California. When I was down there the other day, the jockeys was telling me they don't think it's an ordinary horse at all. In fact, they all say blue day a stone. So my tip is just bet on Stubo. And you might win, win, win, bet on Stubo. And you might win, just bet on Stubo. And you might win, win, win, bet on Stubo. Te gek. Hé, hey, lieve Mikkel. Oh, het stikt hier nog van de dieren. En we hebben pas de helft van... Nou, niet eens de helft van je lijstje gedraaid. Maar je was ook helemaal losgegaan thuis. Als je die kast induikt dan uh, vind je zelf wel te gekke dingen. Maar volgend jaar is het toch weer een dierendag? Absoluut, ben je er weer, hè? Dan kom ik toch weer. Hey, en als je nog een andere leuke excuus bedenkt, dan uh, ben je altijd welkom. hè. Oké, okay. nou, ik kom nog eens Kijk, langs. Maar blijf feesten. Doei. Doei. Ja, en teruggekomen is hij en Adeline binnenkort ook. Dat waren ingenieur Vanden Meulen en Adeline in 2009 in een herhaling van de nacht. U luistert nog steeds naar de nacht van het goede leven. En ondertussen hoort u op de achtergrond Hoagie Carmichael. Want het is tijd om je hondje uit te laten. Tot de klok voor vier is hier Walking the Dog. De nacht van het goede leven met Francis Broekhuizen.